12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De kans dat een aanslag op Schiphol wordt gepleegd. is minder groot dan gedacht. Daarom is vanaf vanavond de hulp van militairen bij controles op de afrit naar de luchthaven niet meer nodig. Sinds 30 juli wordt er intensief gecontroleerd rond de luchthaven. naar aanleiding van een signaal van terreurdreiging. Er zou gezocht worden naar iemand met een vuurwapen. maar er is niets gevonden. Er blijft wel extra bewaking door de maraisehaussee. De Italiaanse regering heeft het hoger beroep voor asielzoekers afgeschaft, schrijft de Italiaanse krant La Repubblica. Dat betekent dat zowel de asielzoeker als de overheid nog maar één keer bezwaar kan maken tegen een beslissing over een asielaanvraag. Er zijn nu 3500 beroepszaken per maand en dat kunnen de Italiaanse rechters niet aan. Een Nederlander van 49 is om het leven gekomen bij het beklimmen van een berg in Oostenrijk ten zuiden van Caproen. Hij had samen met een andere Nederlandse klimmer de top van de Grosses Wiesbachhoorn bereikt op ruim 3500 meter. De twee waren bezig met de afdaling toen de man zo'n 500 meter naar beneden viel. De reddingsbrigade gaat in Egmond aan Zee een waarschuwingsboei plaatsen bij een mui. Bij die gul in de zee staat vaak een sterke stroming als het tij verandert. Daardoor zijn deze maand al twee tieners om het leven gekomen. Met de waarschuwingsboei moet het voor strandbezoekers duidelijker worden waar het gevaarlijk is in zee. Bart Ramselaar maakt de overstap van FC Utrecht naar PSV. Hij heeft voor vijf jaar getekend in Eindhoven. De landskampioen zou zo'n 6 miljoen euro voor de 20-jarige middenvelden betalen. Ramselaar debuteerde in maart vorig jaar in het eerste elftal van FC Utrecht. Hij speelde in totaal 41 competitiewedstrijden waarin hij zes keer scoorde. Het weer, vanmiddag is het zonnig en er is in het zuiden wel kans op wat wolkenvelden... met misschien een bui, door 22 tot 26 graden. Morgen in de loop van de dag vanuit het zuiden meer bewolking en buien. Blijft nog wel warm, in het weekend is het wisselvallig en koeler. Dit was het en. ZFM, verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANBB. In de randstad viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 4 kilometer. En op de A1 richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoeverlaken, 6 kilometer vanwege bergingswerk. De linker is dicht en de vertraging is daar een kwartier. De A16 Breda Rotterdam voor het knooppunt de plein 2 kilometer. En de A20 Gouda Hoek van Holland staat bij Rotterdam Centrum 5 kilometer file vanwege bergingswerk. De rechte rijstok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch. Tot twee uur. Ja, we zijn weer terug van uh, sabbatical, zoals dat heet, geloof ik, hè? Ja, zo noemen ze dat ja, tegenwoordig, ja, ja, ja, hè? Ja, ja. Wij noemen het gewoon even een paar weken doen waar je zelf zin in hebt. Kijk, nou, ja, dat, ja dat eigenlijk het... als we dat hadden gedaan, hadden we toch weer hier gezeten, Ja, hè? Ja, ja, ja. ja. Nou, Klopt ik ook heb, weer niet helemaal. Ik heb in die tussentijd heb ik wel het een en ander gedaan. Ik ben uh, bijzonder actief geweest. Ik heb de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Ja, ja, ja. en uitgelopen, hè? En uitgelopen, ook oh, nog. Ja, knap, ja, ja, ja. zonder kruis. Zonder, oh. nou ja, ik had wel een kruis, maar het Heilige Kruis. Dat heb je meegedragen? De hele tijd? De hele tijd. Ach jongen, ik geloof in jou. Echt waar. <laughs> Mijn naam is Hans Wassenaar. En, en we gaan we er een gezellige dag van maken, toch? Jazeker, zeker. Mijn naam is Dolly. Dolly Tempierik. Ik uh, ondersteun Hans vandaag als sidekick. Hartstikke goed. En uh, naast me hebben we vandaag een gast. En dat is Dave. Ja, goedemiddag. Hallo. Goedemiddag, Dave. Hallo, hallo. Ja, hallo. Dave komt even meekijken, want het lijkt hem leuk om ook een programma te gaan presenteren. Dus, ja, uh, ik heb er wel een in. Ja, dat is zeker. Ja, uh, nou, we gaan eens kijken of je, of je de, uh, <laughs> de kick krijgt. Proberen we. De kick en de klik. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Kijk, en omdat ik de Nijmeegse gelopen heb, ja. heb ik een heel leuk plaatje om mee te beginnen. Eerlijk waar? Ja, echt waar. Ik zal het je laten horen. Het, nou. is, het is echt een hele oh leuke. Oh jee, Jo en de Banjo, let op. Ja hoor. Oh, je wist het al. Oh, ha had, had je hem al nog... gedaan? Had je hem al gezien? Nee. Nou, daar komt hij dan hoor. <laughs> oh, het is echt. Ja. Ik maakte wel een grapje. Nee. <laughs> Wij zijn dol op de passen. Daar kunnen we klossen Wij zijn dol op de heide Op de weide Zo fijn. niks pikken voor de lijn. Zussen. Wij zijn in te kussen, wij zijn in de kussen, dat is onhygiëne Wij, motten en kerels. Wij beschermen de diertjes, de miertjes, de viertjes in onze natuur. Nou, dat was Zo, Dat was wel lekker hè? Daar he? komt er eentje in het programma binnen, Kijk, dat bedoel ik. Boe, <laughs> iedereen <op>. wakker. <laughs> ja. he, hebben jullie wel eens gekeken naar het programma De Beste Zangers van Nederland? Eén keer. Eén keer. Ja. Ja. De, dit seizoen of niet? Nee, vorig seizoen. Vorig dat was, seizoen. met Wille Calberti, geloof ik. Ja, met, oh, ja, oh, is dat het vorig seizoen? Ja, dat wist ik niet. Of het ik, het seizoen ik, ik heb het een paar keer gezien. En ik, ja. er zijn drie van die meiden die daar fantastisch zingen. Ja, dat, maar dat zijn die meiden die hebben toen met een, uh, uh, hoe heet het, gewonnen. Was dat niet met de uh, Voice -off? of? Of ja, was dat ga, met wat anders? Ja, daar heb ik nooit aan gekeken. Of de X-Factor, ja, uh, Idols. Ja, uh, ja, ja, zoiets ja, het, ja, dat was natuurlijk de ontdekking van ja. de eeuw, hè, die drie meiden, ja, die, die zusjes bedoel ja, je. Ja, die ja. moeten ze naar het Songfestival sturen. Ja, natuurlijk. Dat denk ik wel. Ja, natuurlijk, joh. Ik, ja. En daar heb ik er eentje maar van dat uitgezocht. Komt, dat komt er ook wel eens van. Heb je ja. dat gedaan? Ja, ik heb er eentje uitgezocht. Wat goed voor die jou. Gaan, die gaan we draaien. Voor de luisteraars. Voor de luisteraars. Die zijn blij. Nee, denk ik ook. Ja. Dat kan kwam <laughs> zeggen. Nou, zet hem op. Kom Nou, What I am, yeah, yeah Stupid, stupid kind of lover Stupid, stupid kind of lover Stupid, stupid kind of love I must have in a stupid, stupid the stupid Ja, dat was het eentje, hè? Jeetje, ik kende dit nummer helemaal nee. nog niet. Ja, dat is leuk. Nee. Nou, lekkertje, vind kunnen die meiden toch zien. Ja, je, het, het het, je zal toch drie van die dochters hebben? Kijk, hè? nou ja, inderdaad. Zo, oh, dan hoef je de radio nooit meer aan nee. te zetten. Nee. <laughs> nee. Maar ja, je moet wel zuinig op ze zijn, denk ik. <laughs> ja, ze zien er ook wel leuk uit, ook, hè? Zo, wat een, wat een spetter ze. Kijk. Ja, alle drie. En alle drie zo totaal verschillend. Ja. Ze lijken helemaal niet het, zo erg op elkaar. Er zit zelfs een tweeling bij. Is dat zo? Ja, ja, die die is twee blondines. Nou, dat, dat weet ik niet. maar oh, dat is een, weet je niet. Er zit een tweeling bij. Oh, dan ga ik eens kijken of ik het kan gokken. Ja. ja. Nee, maar je hebt gelijk. Het zou hartstikke leuk zijn als zij ook eens naar het, uh, naar het Songfestival gaan. Ja, toch? Ja hoor, ja. Oké. Okay. Die gaan hoge ogen gooien. Dat, dat waarschijnlijk wel. Maar dat hangt ja. natuurlijk ook een beetje van het liedje af, hè? Die gaan heel wat punten verzamelen. Ja. Ja, ja. zeker zes. GELACH ja. <laughs> Hé, hey, nog even, dan gaan we over uh, naar de 3 1 hè? Ja, maar ik heb eerst nog even voor die tijd eentje. Heb je er nog eentje? Oh, ja, nou, niet van hun ik dan, Ik denk, wel. wat loop je te slepen net, maar je nee. hebt nee. heel meegenomen, Zo, he? nou. kan je ja, nagaan. Ja. ja, maar ik heb een grote auto. Ja, dat is gelukkig maar. Nee, is ja, ja. <laughs> Anders waren we <laughs> snel klaar. Ja, <laughs> ja en, en dan gaan er nu eentje kijken En die zegt van... Ik hoop dat je een vriend hebt.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 Night. you just call up my name and you know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 And that old north wind should begin to blow Keep your head together And call my name out loud now Soon I'll be knocking upon your door Yes, call. Ja, dat was uh, James Taylor met You Got A Friend. Iedereen heeft natuurlijk een vriend nodig, hè? Zo is het toch? Uh, we, ja. Ik zeg, iedereen heeft toch een vriend nodig? Ja, is dat zo? Nou, niet dan. Ja. Ik, een goede vriend is beter dan een verre buur of zo. Of is het andersom? Dat zeggen ze nou, <laughs> hè? Uh, <laughs> <laughs> God, we kunnen wel zien dat we weer naar het eind van de week gaan. Ja, ja, ja, ja, ja, je, ja. Je, go je gooit alles door, elkaar. ja, kamer, so sorry. Het wordt er wel leuker op. Ja, ja, ja. <laughs> Goed, we krijgen nu de 3 en 1. Ja, en, en, en, uh, en uh, daarna gaan we dan over naar het, denk ik, meteen ja, over naar het uh, half één uh, ja, regio. Ja, dat hè? denk ik wel. Heb je weer wat of niet? Ik heb, heb je al, ik heb altijd wat. Heb je al altijd wat? Ja, volgens mijn kinderen helemaal. Die zeggen: oh, Mam, je hebt altijd wat. Ja. ja. Ja, heel vermoeiend. Ja, maar ze zijn nog jonger, jouw kinderen, of niet? Nou, valt wel mee. Oh. Valt wel mee. Ik, heb, ik heb één kind die is grijzer dan ik zelf. Is dat dus, zo? Ja, ja. ja. Oh, ja ik, Kaler ook. Oh, ik dat Sorry hoor, Robert. <lacht> ik heb de 3-in-1 uitge uitgezocht ja. van, uh, van de Culture Club. Oh, dat is leuk. Maar Gezellig. Forward, ja. Gezellig. Ja, ja. We gaan weer in het uh, up-tempo. Uh, ja, hoppa, he heerlijk. Hè, heerlijk. Oh, dat vind ik zo lekker. We beginnen met Karma Chameleon. Ja? En dan Do You Really Want To Hurt Me? Ja? En dan eigenlijk, uh, eigenlijk degene die, die nu aan, uh, aan de tafel zit... Ja. die wilde heel graag de war song horen. Ja, ja. oké. Okay, okay. dat gaan we doen. Nou, mensen, blijf aan de Daar gaan we. radio. 3 in één. één. behind, in the search for something new, like a feel a sign, we're burning witches too, this world water fade, must be designed for you, it matters what you say, it matters what you do, now we're fighting in our hearts, fighting in the streets, won't somebody help ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, beste luisteraars, inderdaad, uh, van harte welkom weer bij het uh, eerste regionale nieuwsoverzicht van vandaag. En vandaag is 18 augustus 2016. Onlangs hebben twee Zandvoortse dames een probleem aangekaart dat bestaat bij de ingangen van de duinen. Het gaat dan met name over de entrees bij de Watstraat en de Sofiaweg. De dames maken gebruik van hulpvervoermiddelen... en kunnen hiermee niet langs de brommerbestendige hekken. Dat blijken dus echt obstakels te zijn. De PWN, die eigenaar is van de terreinen... heeft laten weten nog nooit te zijn geattendeerd op dit probleem... en heeft toegezegd het probleem te verhelpen... zodat het duingebied ook toegankelijk zal worden voor uh, mensen met... Uh, Hulptoestellen. Ook zullen er bij de raadsvergaderingen vragen over dit probleem worden gesteld. Nou, hulde voor Toet Kraaienstein en Sandra Driehuizen... want dat zijn de twee dames in kwestie die het hele probleem hebben aangekaart. Nog even en dan starten de scholen weer in onze regio. En als de scholen starten, dan starten ook automatisch weer... de sport- en culturele verenigingen met een nieuw seizoen... Dat sporten en cultureel onderwijs belangrijk zijn voor een kind... hoeft geen betoog, maar dit moet ook voor ieder kind mogelijk zijn. Nou, als het zo is dat er financieel geen ruimte is voor deze activiteiten voor uw kind... dan kunt u terecht bij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. De aanvragen voor de financiering van een sportclub, dans- of muziekschool... kunt u doen via het loket van het WMO in uw gemeente... of via de website van de beide fondsen. Gisteren zijn er weer zogenaamde klusjesmannen gesignaleerd. Ditmaal waren zij in Heemstede. Zij bieden in gebrekkig Engels hun diensten aan... maar waarschijnlijk zijn het oplichters. Mocht u benaderd worden door deze heren... noteer dan hun kentekennummers en geef deze door aan de politie. Dan een laatste berichtje. De veiligheidsregio Kennemerland heeft werk gemaakt... van een betere aanpak van branden in Bloemendaal. Er is meer bluswater beschikbaar... Informatie over panden wordt geactualiseerd... en er zijn inmiddels speciale teams voor de aanpak van brand in daken. Standaard rukt de brandweer in Bloemendal uit... met meer materiaal dan gewoonlijk. Tot zover het regionale nieuws. Dan gaan we over naar het weer. Alweer. Het weer. Heb je geen weer? Nee, ik, ja, ja, ik heb wel weer, maar ik heb ja. dat, dat ding van het weer niet. Heb je niet? Nee, ik die staat, heb die, die, die jingle. Staat, die staat hier op de, op de bureau. Oh, dat ga ik zo wel even doen. Ga ik je zo even de, in de wijzen tweede, de... het tweede uur zeker? het tweede weer krijgen we een, een weerjingletje. Dan ga ik het nu zonder jingletje doen. Wat saai, hè, mensen? Nou, vooral, me ja, jij, bent, jij bent er toch? Ja, ik ben er wel. Maar dan mis ik zo die stem van die man die zegt dat ik aan kom. Hij komt, ik, ben, ik ben er al, dus dat komt, maakt helemaal komt, niks uit. Hij ja. komt er zo aan, <laughs> hoor. Goed, het weerbericht voor vandaag en morgen. Net als gisteren is het ook vandaag prachtig zomerweer. Maar dat had u natuurlijk al lang in de gaten. Want u zat natuurlijk om twaalf uur al klaar bij de radio. Dus u had al naar buiten gekeken. De zon schijnt weer van opkomst tot ondergang. En het blijft droog. Was de wind gisteren... Ja, we zitten nog steeds met die paar lettertjes aan de rechterkant van het oh, blad. Wat lastig oh, okay. te lezen is. Hè? We zitten nog te wachten op een nieuwe printer. Uh, scanner. Printer. Printer, ja. Uh, was de wind gisteren vrij krachtig en aan zee zelfs krachtig windkracht 5 tot 6, vandaag is de noordoostenwind minder sterk met hooguit een kracht 3, ofwel een matige wind. De temperatuur loopt op naar een zeer aangename waarde van 23, lokaal soms zelfs 24 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en bij een, een zwakke tot matige naar oost draaiende wind daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen beginnen we de dag met volop zonneschijn. In de middag zien we geleidelijk de bewolking toenemen en tegen, een, tegen de avond neemt de kans op enkele buien toe. De zuidoostenwind wordt zuid en is zwak tot matig van kracht en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 24 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dan, uh, dit was het, zo? Ja. Ik, ja hier, er komt geen single hierna achteraan. Liedje van de Zijtkik. Oh, ja, oh dank je. Ja. Ga ik even doen. Voor mijn allergeliefde Theo, die uh, helaas al heel lang weg is. Oh, daar komt hij dan. Ja. Het liedje van de sidekick, op Sire Love all my rocks Ain't no big surprise Just pour me a drink And I'll tell you some lies I got nothing to lose So I'll just sing the blues For a while I gave you my heart and dying. You, my soul. You let me alone here with nothing to hold. Yesterday is gone, and now all I want is a smile. First, they say they want you. Song. You need what you need and you can say what you want But there's not much you can do when the feeling is gone There may be blue skies above but it's cold when your love's on the rise They say they want you Oh, they really need you Suddenly you find you're out there Walking in a storm When they know they have you Then they really have you Nothing you can do or say you Got to leave, just get away We all know the song Love on the racks, ain't no big surprise, just pour me a drink and I'll tell you some lies, yesterday is gone and now all I want is a smile. ja nou, de applaus, dat is, dat is eigenlijk terecht. Het is een fantastisch plaatje. Ja, mooi, hè? Een heel mooi plaatje. Ja, ja, ja, ja. Ik heb nog even een vraag, Jan-Hans. Ja. Weet jij wat de originele naam is van uh, Boy George? Geen idee. George O'Dowd. O'Dowd? Ja, oh. dat is een echte naam. Oh? Wat is het? Dat wist ik niet. <laughs> dat zie je zo mis je nog wel eens wat, hè? Ja, je kan ook niet alles weten, nee, Hans. Dat is jij maar... weet al zoveel. Nou, nou, nou, nou, nou, nou. Nou, jij weet best veel, maar... Uh, zoals, zoals Ruud en uh, Bart van der Meer. Dat, dat zijn is, toch ook twee mensen. Dat is echt niet te geloven. Lopende, lopende oh exaclopideen. Godzien, ja, Mickey, dat is ongelooflijk. Ja, ja, ja. Ja, die moeten eigenlijk voor CFM mee gaan doen. Met, dat, uh, ja. met die quiz. He, ja, ja. Die we een keer per jaar hier in het dorp hebben. Ja, Die weten echt zo ontzettend veel. Van alles en iedereen. Ja. Had je nog wat voor ons meegenomen? Ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja? We gaan ja. luisteren naar Golden Earring. We hebben zo'n mazzel vandaag. Hoeveel vind je dat, de Golden Earring? Golden Earring. Ja, ja, ja. geweldig. Toch? Ja, die ja. komen 9 september in Scheveningen op het strand. Oh, kijk. Dat ja, en ze, doen ze doen. waren gisteren bij... Um, uh, Dutch, uh, hoe heet het ook alweer? De, de, oh, oh een de, de, seniorenmomentje. Dutch ja, Valley. Ja, <laughs> daar, daar, daar, kan je, daar kan je niks aan doen. <laughs> dat heb je verdiend. wel eens. Hè. Ja, zo ineens, ineens laten toe. Ja. On, onvoorbereid. Nee, op Dutch Valley waren ze gisteren. Ja, ja klopt. Ja, ja. Hartstikke goed. Leuk, Nou, gaan nou, we even naar ze luisteren. We gaan Gezellig. Daar komen ze aan. Ja. Welke heb je? Uh, I've got lost somebody. Oh ja, dat is mooi. Ik, ik, ik heb eigenlijk een vraagje. Ben je wel eens bang eigenlijk? Nou, niet altijd. Niet. Heb je wel eens angst? Ben je wel eens angstig? Ik mm, ben vrij bestendig. Ja, nou daar heb, daar heb Guus Meeuwers een fantastische oplossing voor. Oh,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 Even de morgen tellen, zolang ik je niet verlies, vind ik huis wel mijn weg met jou. Ja, dat was een hele mooie van uh, van Guus Meeuwers. Geef mij je angst. Ja, dat is toch wel lekker als je de angst aan een ander kan geven, hè? toch? Ja, dat... Oh. Hey, nee, maar niet kwaad. Dat was niet de bedoeling. Oh, en dat is dan met Spotify, hè? Hij gaat gewoon door, hè, ja. dat ding. Ja, dat was niet de bedoeling. Goed, we gaan naar een, een hele bekende. En ik weet zeker dat ik Bart van der Meer... daar een heel groot plezier mee ga doen. We gaan naar de Beatles. Super. Ja, die draait er alles van de Beatles. Die is helemaal, helemaal gek van de Beatles. Strawberry Fields Forever. We take. Sometimes think it's me But you know I know and it's a dream I think I know I mean Ah uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to Strawberry field Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry feels forever Strawberry feels forever Strawberry feels forever Ja, ja, de bekende Beatles, hè? die kennen ja. we allemaal nog wel. Het <laughs> aanvang van een psychedelisch tijdperk was het ja. dan? Dus ja, ja. ja, precies, ja. Nou, ik heb er nog eentje, maar ook van een, een groep die, ook een geweldige groep, en die ook, nou zeker, eh, alles verdiend heb om toch een keer zitten draaien. Hier komt de Dire Straits. It's raining in the park, but meantime Sound of the river, you're stopping, you hold everything A band is blowing, Dixie, double ball time You feel alright when you're the in de boodschappen, ben ik graag weer bij u terug. Tot zo!